Goedenacht. Vandaag werd in de oudste nog functionerende Joodse bibliotheek ter wereld, dat is Edschaim in de Portugese synagoge in Amsterdam, het verzameld werk van Anne Frank gepresenteerd. Dus een nieuw boek van Anne Frank. En dat bestaat behalve uit haar dagboek aantekeningen uit verhalen, gedichten, brieven en een aanzet tot een roman. Het is een heel mooi boek. Het ligt hier voor me. Het is dik. Er zijn ook hele mooie foto's in waarvan sommige nog nooit gepubliceerd waren. Absoluut de moeite waard om dat een keer te bekijken. Is vandaag dus gepresenteerd. Een van de sprekers daarbij was Emiel Schrijver. Hij is bijzonder hoogleraar geschiedenis van het Joodse boek... aan de Universiteit van Amsterdam. Is daarmee de enige hoogleraar ter wereld op dit vakgebied. En daarnaast besteedt hij ook 50% van zijn tijd aan het conservatorschap... van de bibliotheca Rosentaliana van de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Dus in ieder geval 100% in dienst van de Universiteit van Amsterdam. Uh, en deze Emiel Schrijver is vannacht te gast in Casa Luna. Hartelijk welkom. Dank. Ja, we beginnen even, met de, de even. We beginnen met de presentatie van dat mooie dikke boek van Anne Frank... Het Verzameld Werk. Hoe was die presentatie? Je hebt daar zelf gesproken... Ja, nou, die presentatie was, was, was heel besloten, intiem. Uh, omdat, omdat er gekozen was voor, uh, voor deze wel heel erg uh, oude, bijzondere Joodse plek... in het centrum van Amsterdam, de buurtheek. Etschayim is uh, de, nou ja, wat je al zei, de oudste, nog functionerende Joodse bibliotheek Het is ook... Ja, de, de droom van iedere bezoeker van een bibliotheek. Dus als je een oude ruimte voorstelt... Dan, uh, van met, met oude Joodse boeken of met oude boeken in het algemeen... Ja, dan het denk je aan het type in. het is echt schitterend. Ja, maar kijk, daar klaar, mogen maar 30 ja. man in. O, dat mag niet meer. Dus nou ja, dan, gaan, dan hebben we geen zicht meer op... de boeken staan gewoon een open opstelling. En je wilt, op, je wilt op een gegeven moment wel dat, uh, ja, dat die boeken netjes beschermd blijven. Dat je een beetje zicht houdt op wat er gebeurt. En Het is gewoon niet in het belang van zo'n bibliotheek dat daar honderd uh, man staan. Uh, dus er is voor de mij koos niet... om, iets heel, om iets heel intiems te doen. Maar wel op zo'n bijzondere plek. Want dan konden heel veel mensen er dus niet bij zijn die ja. er misschien wel bij had willen, hadden willen nee, zijn. Dat. Ja, dat is de keuze van de, de, keuze van de uitgever. Ik, ik moet zeggen dat het wel een eigen kwaliteit krijgt als je het op die plek doet. Ik bedoel, het is, het is wel ongeveer de oudste... Een Joodse boekenplek, in, uh, die je, of de meest voor de hand liggende Joodse boekenplek die je in Amsterdam kan bedenken. Dus ik, ja. kan, de, ik kan de keuze ook wel billijken. Maar het is jammer dat je dat niet voor, uh, voor 100 of voor 200 banken kan doen. Ja. Je hebt daar zelf gesproken. Wat is daar nog meer gebeurd vanmiddag bij die presentatie? Uh, mijn Spijkers, de uitgever, heeft, uh, heeft, heeft daar kort gesproken en verteld hoe, uh, hoe in samenwerking met, dat, uh, met het Zwitserse Anne Frankfonds, die de, de copyright-eigenaar is van, uh, van de Dagboeken, deze uitgave tot stand gekomen is. Het is dus samen met de Duitse uitgaven die vorige maand verschenen is... zijn het de eerste twee uitgaven van het verzamelde werk. En het moeten de eerste zijn in een langere rij vertalingen... van dat complete verzamelde werk. Dus er komen meer talen. Dit, was, dit is over zijn uitgaven van Prometheus. He? Ja, in Prometheus bij het Bakker. En, hij heeft, uh, ja, en daarna is, uh, heeft, heeft hij de eerste exemplaar aangemoden aan, uh, aan minister Jezus Bussemaker. die... Uh, ja, die met een, met een wat met een persoonlijke bespiegeling op, op hoe zij en haar kinderen Anne Frank gelezen hadden. Uh, ja, het boek, boek in ontvangst genomen heeft en gewezen heeft op het belang van Anne Frank als, als ja, eigenlijk ook als werelderfgoed. Want. Um... Dit is het verzameld werk. Heb jij het zelf gelezen eigenlijk, de dagboeken of het dagboek? Want er wordt vaak gesproken over de dagboeken, hè? Ja, dat heeft te maken met het feit dat, uh, dat, er, dat er werkelijk ook verschillende versies zijn. Dus de, de, er is niks tegen om, om te spreken van het dagboek van Anne Frank. Maar het dagboek dat Anne Frank zelf had, heeft zij in 1944... toen ze voor Radio Oranje, uh, Nederlandse minister, uh, Bolkestein, hoorde... Uh, spreken over het feit dat na de oorlog... dagboeken en egodocumenten wel eens heel belangrijk zou kunnen worden. Ja. Heeft zij besloten om uh, de boel te gaan bewerken... en haar eigen dagboek om te werken tot iets wat ze na de oorlog graag... als, een, als een, uh, een roman zou willen presenteren. Waarbij ze dan zegt... de mensen zouden alleen al door de titel Het Achterhuis denken... dat het een detective roman is. Ja. Uh, de, dus zij dus heeft een eigen redactie gevoerd. Vervolgens zijn die boeken... Uh, ja, kort, kort na de. Ze zijn door ze uh, gered, zou ik maar zeggen. Vlak nadat de familie Frank is weggehaald. Toen eenmaal duidelijk was dat, uh, dat, dat Anne Frank en haar zuster Margot overleden waren, heeft zij die dagboek aan Otto Frank, de vader van Anne Frank, teruggegeven. Mm. En uh, die heeft. Daardoor, daard, eigenlijk daartoe overtuigd door, uh, door, door vrienden en kennissen en, en uiteindelijk ook door uh, Jan-Annie Romeijn besloten om, uh, om te gaan proberen de boek te laten vertalen. Maar hij heeft daar wel allerlei, of het boek te gaan publiceren, maar hij heeft daar wel allerlei passages uitgelaten die hem privé waren. of die... Kritiek op de moeder, of ja. de intiem, uh, de ontluikende jarige meisje en alles wat er fysiek aan de hand was. En misschien uh, dus is een, een behoorlijk gekuiste versie, is eigenlijk de eerste versie die de wereld ingewocht Of wat hij niet interessant vond, hè? Nou, ik denk niet interessant, niet interessant voor het, voor het, voor het publiek, zou ik willen zeggen. Ja. En ja, er nou ja, zijn nog losse fragmenten Bijgevonden. Er is uh, weer het door, door Penguin uiteindelijk uh, er is, is er weer een andere bewerking gemaakt. En wat, wat is nou de versie die door de meeste mensen gelezen is? Het gekuister... is, is, is, nee, is de latere bewerking die, die, de, die, van Mirjam van Pressler, die uh, het, het, het, de, de Uitgaand van de versie van de vader, maar daar een aantal dingen weer heeft ingestopt uit de oorspronkelijke dagboeken. Ja, ja. En dat is de versie die gelezen wordt. Ik heb vanmiddag ook gezegd, ik heb geen idee welke versie ik als tiener zelf gelezen heb. Ik heb het als tiener helemaal gelezen. En, en nou ja, toen ik hiervoor gevraagd werd en best even over nagedacht van... van wat ik, ik, ik, ben, ik, ik werk niet veel aan de Tweede Wereldoorlog en ik ben ook met Anne Frank nauwelijks bezig. Dan heb dan ik even nagedacht en gedacht van ja, ik, ik ga gewoon weer in stukken herlezen. En dan lees je het met de blik van een... Uh, uh, van, van, van, van nu en van de leeftijd die je hebt... en met de kinderen die je hebt... en, en met de grotere afstand tot die Tweede Wereldoorlog... dan toen ik tiener was... toen het allemaal nog veel actueler was... in de familie ook. Ja, dan... Uh, de, ik was eigenlijk wel verrast door de, door de rijpheid... en door de, door de kwaliteiten... gewoon de intrinsieke, literaire ja. kwaliteiten. Want, want weet je nog hoe je dat toen gelezen hebt als tiener? Hoeveel indruk het toen op je gemaakt heeft? Ja... Ik vond, ik vond er zat een heleboel verschillende... Kanten aan. Ik, ik vond het allemaal wel spannend. Het was de inblik in de, in de plezier van een meisje. Dat, vond ik ook wel, dat was ook bijzonder, want ik had alleen maar broers. Dus ik wist niet hoe dat, hoe dat werkte. Dat was een aspect wat er, wat er zeker bij zat. Het was uh, voor mij ook wel een tijd waarin ik sowieso ook. ook Heel erg bezig was, voorzichtig aan het kijken was van hoe ze, Ik heb een Joodse vader, geen Joodse moeder, ik heb een Joodse vader. En ik was wel aan het kijken van wat, wat houdt dat nou in en wat hebben die, die oorlogservaringen, wat zijn nu. Dus ik heb ook alle mogelijke andere dingen gelezen die met die oorlog te maken hadden. Ja. En ben daar vervolgens, toen ik twintig was en het gevoel had dat ik, uh, dat ik het wel wist, uh, 25, 30 jaar van afgebleven. Van de omdat, oorlog? Omdat ik het eigenlijk ook wel best vond. En, uh, ja, Want, nee, wat, langzaam... wat bedoel je met wel? Nou, best vond? wel best vond ik. Wat ik wist was genoeg. En wat ik er nog bij kon weten, uh, kon ik voor mezelf ook, ook buiten. Dat is niet heel wetenschappelijk, maar het is wel heel, heel persoonlijk. En, de, en nu zo langzamerhand. Wacht even, dat snap ik nog niet helemaal. Nou, je komt het buiten. Nou, wat ik bedoel, is dat ik. Ik, ik, ik, ik, ik vond die. Ik, ik, ik, ik kijk nog steeds niet naar films over de Holocaust bijvoorbeeld. Die vind ik naar. Daar word ik ongemakkelijk van. Ook als ze goed zijn. O, ook omdat het je eigen familie. Om mijn eigen familie wat betreft. Je... Omdat het me confronteert met, met een geschiedenis waar ik. Uh, ja, waar ik me. Uh, die, die, die me. die me raakt. En ik ben er om dat te voorkomen heel lang met grote bogen me heen gelopen. En. Uh, nou, zo langzamerhand merk ik dat... dat uh, ik weet niet precies waarom. Misschien ook wel omdat, omdat, omdat dat, dat je nou ja, goed, uh, met het op het moment dat je wat ouder wordt... misschien dingen ook wat meer kan abstraheren... wat, wat, wat, een, wat, wat objectiever weer naar kan gaan kijken. Ik, ik, ik vond dit nu de voorbereiding hiervan, van, van, van zo'n reden... Vanmiddag, eigenlijk wel een spannende intellectuele exercitie. En ik heb daar niet heel diep in mijn emoties hoeven graven. Dus ik kan dat inmiddels wel weer redelijk scheiden. Ja. Maar een jaar of twintig heb ik, twintig, dertig jaar, heb ik daar wel last van gehad. Ja. Terwijl, je, terwijl dat ik, ik, heb, uh, ik heb nu ook in zit te lezen. En bij, bij alles wat ik lees, denk ik aan het feit dat het slecht afloopt. Ik kan het heel moeilijk loslaten. Nou ja, dat was voor mij natuurlijk ook de reden dat ik, dat ik met dit soort dingen. Maar ja, kijk, als je in dit werk werkt. En ik werk vanaf, uh, vanaf mijn 2, 23e in. in uh... In de Joodse studies, in een, in een Joodse onderzoeksinstituut geleid. Ik heb uh, in de en Tajana gewerkt. Ik heb ook in Eschriem gewerkt, in het Joodse Historisch Museum gewerkt. Maar als je op een Israel instituut gewerkt, dan, de, er zijn eigenlijk, je kan eigenlijk niet waar je ook bent, uh, met iets Joods bezig zijn zonder dat je met de oorlog geconfronteerd. Goed, Emiel Schrijver is tot twee uur vannacht te gast in Casa Luna. Uh, meer informatie over deze aflevering. En straks kunt u dus tussen één en twee ook vragen aan hem stellen. Mocht u iets opvallen, mocht u uh, nog ergens iets meer over willen weten van wat u in dit eerste uur hoort, dan kunt u daar in twee uur op terugkomen. Straks uh, ga ik ook nog vertellen wat wij nog meer willen bespreken met u. Maar Emiel Schrijver is dus in ieder geval dus tot twee uur te gast. Bijzonder hoogleraar geschiedenis van het Joodse boek aan de Universiteit van Amsterdam. En ook conservator bibliotheek van de Bibliotheca Rosentaliana Van de bijzondere collecties van de Uva. Um, meer informatie over deze aflevering. Andere afleveringen ook. Uh, is te vinden op radio 1.nl. Daar kunt u zich ook nog aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dat heeft niet zo heel veel zin meer. We zijn er nog maar. Oh ja, het heeft nog heel veel zin. Nog, nog een week of zeven, denk ik. Uh, maar het kan wel. En we hebben ook een Facebook-site van Casa Luna. Daar kunt u ook nog kijken. Um, E-mailschrijver. Ik zei het al een paar keer, bijzonder hoogleraar geschiedenis van het Joodse Boek. Waarom hebben ze jou gevraagd om, om juist bij die presentatie van het verzameld werk van Anne Frank iets te komen vertellen? Nou, ik denk dat daar. Ik ben gevraagd door de door het uiteindelijk door de uitgever, maar, maar op instigatie van, uh, van de, de van de Zwitserse Anne Frank vol. Um, en dat Zwitserse Anne aan de Frank Z, die die Het die, die, is ten eerste, wat ik al zei, de copyright houder van... dat is de Otto Frank zo, dus door de vader van Anne zo, zo beslist... Uh, is, is actief bezig om, om de, de originele bronnen zo uitgebreid mogelijk in de, in de markt te zetten. En tegelijkertijd, uh, de, laten we zeggen, de hele industrie van de iconisering van, van Anne Frank... als symbool voor van alles en nog wat... Uh, die, ik zal niet zeggen dat ze die afwijzen, maar daar, daar voelen ze zich niet voor verantwoordelijk. Dus de keuze om dit complete werk als een verzameld literair werk te presenteren... is een bewuste keuze van dat, van dat anne frank en Het feit dat ze aan een hoogleraar in de geschiedenis van het Joodse boek... vragen om het Joodse karakter, want dat is mij gevraagd... om het Joodse karakter van het boek uh, zo, zo te benadrukken... En te, of in ieder geval daarover te reflecteren... Uh, dat, dat ligt in de lijn van de missie van dat Zwitserse vol die, die, die, die ook niet blij zijn met, met, uh, met die. Uh ja, laten we zeggen, met het, met het breder maken van, van wat dan vaak de universele boodschap van Anne Frank genoemd wordt. Maar wat, is, wat heb je erbij? in de, de, de, een, nou ja, Anne Frank is natuurlijk heel lang ingezet als een, als een soort symbool voor, voor de negatieve gevolgen van intolerantie. Als een, een symbool voor hoop voor een betere toekomst. Uh, de de, de, de, de toekomstbelofte van de jeugd. De, dus alle, allerlei mensen zijn de, met haar aan de haal gegaan. Waarschuwingen voor allerlei vormen van intolerantie. Maar dat is toch gewoon helemaal goed? Dat is wel goed, maar de, de, daar zijn anderen voor. En dat fonds voelt zich als, als de directe nazaat, juridische nazaat in elk geval van Otto Frank, verantwoordelijk om zich tot die bronnen te beperken. En, en ik doe beroepsmatig in bronnen. En uh, goed, ik, ik ken een van de vertegenwoordigers van dat. Van dat maar, maar, maar als je naar de bron kijkt, dan hou je die iconisering tegen? Nee, dan hou je niet die iconisering tegen, maar de. Uh, een aardig voorbeeld is, is, is de, de beroemde zin die, die, die, ook, die je voortdurend overal hoort van Anne Frank, die op een gegeven moment uitroept. En dat is ook in de Broadway-musical uit de jaren 50 bijvoorbeeld, als, als min of meer de slotsing gezegd. Het, uh, het is allemaal vreselijk, het is allemaal moeilijk, maar ik blijf erin geloven dat de mens uiteindelijk in zijn diepe wezen goed is. Uh, die zin die, die, die is in een volledig ander verband door haar uh, opgeschreven. Daar schrijft ze over het feit dat het in deze. Uh, in, in 1944 met steeds moeilijker worden van de van de uh, van de positie ook van de positie van de familie Frank in de onderduik. Uh dat het heel moeilijk wordt om als jongeling, als jeugdige... Uh, nog een, een beeld te houden van iets wat op een goede toekomst zou kunnen lijken. Ze zegt, het is misschien voor de jongeren wel veel moeilijker... dan voor de ouderen. Iedereen, iedereen roept dat het voor de ouderen is. Dus er zijn eigenlijk een over het feit dat... ze zegt, voor de oude mensen die onderduik zitten, het is zo moeilijk. Maar zij zegt, voor de jonge mensen is het zo moeilijk om in onderduik te zitten... omdat wij eigenlijk geen, ons eigenlijk geen voorstelling meer kunnen maken... van hoe een goede toekomst eruit zou kunnen zien. is natuurlijk een hele rijpe gedachte. En dan zegt ze... Maar ik blijf uiteindelijk wel geloven dat de mens goed is. Ja, dat is echt iets anders dan een soort universele boodschap van... Uh, alle mensen zijn goed en alleen gaat het af en toe fout. Maar waar, waarom geloofde zij dan nog steeds dat de mens goed was? Uh, omdat het een, een nobel iemand was. Die, die, die, die, wat, wat mij, wat mij enorm opvalt in, bij herlezing van het boek... Is dat het. Uh, ik heb dat vanmiddag gesereerd genoemd, dat, er, dat, dat, er, dat er ze haar gedachten zo compact formuleert. En dat ze er als, als 14 jaren, 13, 14 jaar in, sla in slaagt om een. distantie te bereiken ten opzichte van haar eigen positie, die, die, die volstrekt ongebruikelijk is. En ze blijft heel opgewekt over het algemeen. Ja, en dat. Nou goed, het is natuurlijk ook wel, wel inherent aan het, aan het kinderbestaan dat je het ene moment. Uh, Diep in de put zit en als er dan een mooie prikkel is, dan is die prikkel uh, ook meteen weer aanleiding om het, om, de, om het weer beter te laten Maar er gegeven. zijn zo weinig uh, mooie prikkels als je alleen uh, in een huis zit en je mag er niet uit. Ja, en, en, en het bijzondere van dit boek is dat ze, dat ze duidelijk maakt waar dat ze die prikkels zoekt en, en ook af en toe vindt. Ja. Het Joodse karakter van dat boek, daar ging het ook over. Wat is er zo Joods aan? Ja, behalve dat het Joods meisje is natuurlijk. Het gaat over ja. een Joodse familie als je. Als je de, de, ik moet misschien beginnen te zeggen dat, dat als, er, als er gesproken wordt over de geschiedenis van het Joodse boek, dan gaat het heel vaak over materiële dingen. En over hoe zien die boeken eruit en hoe zijn ze gebruikt. Wat is de rol geweest van die boeken binnen het Jodendom? Maar uh, als we dan, die geschiedenis houdt ergens op aan het begin van de 20e eeuw op zijn laatste. En dan wordt er gezegd, en dan wordt in 1948 staat Israël. En dan krijg je allemaal belangrijke schrijvers: Alfred Joshua, Ames David Korsman. Maar dat er in die twintig jaar ertussenin nog het een en het ander gebeurd is. Uh, daar wordt met een, met een grote boog omheen gelopen. Juist in de oorlog dus? Juist in de, de oorlog. de oorlog. En, uh, de, en die, de, de, de, de, daar is nog geen, geen serieuze... Er uh, is nog niet serieus over nagedacht... hoe, hoe dat een plaats zou moeten krijgen in die, in die geschiedenis. Niet zozeer van de Joodse literatuur... maar gewoon van het boek als object binnen Jondom. Nou, ik, ik heb gezocht van hoe kun je nou uh, duidelijk maken... Want mij viel op hoe Joods het was in zijn taal gebruikt. Zit maar in dat een is de hele... vraag. Wat, wat is er Joods aan? Nou, wat er Joods aan is... Het, het, het, alles wat, ik als, als, wat je er als Joods aan kan bestempelen... is natuurlijk ook van toepassing op, op andere godsdiensten. Maar het is de ja, maar dan dan mate waarin het zich manifesteert... die het bijzonder maakt. Het, Amos Os... De grote, grote Israëlische schrijver, die, die ieder jaar weer in het rijtje staat, van mogelijk Nobelprijswinnaar, uh, Amersorsi heeft samen met zijn dochter een boek geschreven dat heet Jews and Words. En die, die beweert dat in dat boek, het is een beetje een wonderlijk boek, maar die beweert daar dat, dat eigenlijk de moderne Joodse identiteit niet zozeer gedefinieerd wordt door de religie en door de gebruiker, maar alleen maar door woorden. En die wijst erop dat de Joodse traditie een traditie is waarin gediscussieerd wordt, waarin. Gepraat wordt, waarin dingen ter discussie gesteld worden, waarin gereflecteerd wordt, maar waarin altijd weer gekozen wordt voor woorden, geschreven woorden, wordt en gesproken wordt. En waarin altijd gekozen is, en dat is een feit dat, dat je eeuwenlang kan, kan, kan, kan terugvinden en ook kan vaststellen. De Joden hebben er altijd voor gekozen om onafhankelijk van wat voor type ellende ze ook mee te maken gehad hebben, dat is vaak genoeg geweest, hebben ze er altijd voor gekozen om zelf verslag te doen van die ellende. Ze hebben aan hun kinderen verteld. Wat er aan ellende was. Er wordt nog jaarlijks bij het Pesachfeest... feest er, op er allerlei symbolische momenten. Eh, worden de verhalen verteld over die ellende. Het is, er, is, er is altijd door middel van woorden, maar ook de goede dingen. Het is allemaal verbaal. Het is allemaal, het is modeling, het is schriftelijk. Maar ja, dat zou ieder boek tot een joods boek maken, want dat gaat allemaal nee, over Nee, maar worden. als, nee, ja goed, dan kom je op de academische definitie. Voor mij is een joods boek een boek wat, wat, wat tenminste een, een joodse thematiek heeft, en dan kom je al gauw bij de moderne schrijvers. Maar als je kijkt naar het woordenboek van, of naar het boek van Anne Frank, dan is, uh, dan is de, dan is duidelijk dat zij. Uh, nou goed, zij, zij, zij was bewust Joods. En niet alleen bewust Joods omdat ze daarmee... Omdat dat de reden was dat ze in dat achterhuis zat. Maar ook bewust Joods omdat ze nog, weet ik veel... Ganouk vierde en, en de andere dingen vierde. Regelmatig reflecteerde over de positie van de Joden. Er is een prachtige zin in waarin ze zegt... Als een christen als een fout begaat... één christen een, een fout begaat, dan wordt het die christen aangerekend. En als één Jood een Jooden fout begaat, wordt het alle Joden aangerekend. Daarmee... Zoekt ze dus een. een, een ja, verbindt ze zich met een, met een eeuwenlange traditie van vervolging die dit tot een Joods boek maakt. En, en op een metaniveau. Maar wacht even, want ja. ik, ik probeer het even te begrijpen. Het is een heel lang verhaal. Maar wat, wat het nou precies Joods maakt, is me nog niet helemaal duidelijk. Dus het is een traditie van praten over. Er is, een, er is sprake. Er is in de Joodse. Er is in de, in de Joodse literatuur en in de Joodse traditie een, een, een, een manier van met elkaar communiceren die altijd discusserend is. Die altijd, uh, een maar deed zij dat dan? In dat, ja, ze, ze spreekt rechtstreeks Kitty aan in dat woordenboek bijvoorbeeld. Zij, is, zij, zij, kiest, zij kiest voor woorden. En zij besluit op een, op een gegeven moment, na de, wat ik net noemde, die oproep van die Nederlandse minister, om dat boek nog eens, een keertje, nog eens een keertje helemaal te bewerken. Was zich bewust van de kracht van de woorden, was zich bewust van de literaire. Van het literaire potentieel van het verhaal wat ze wilden vertellen. En ging daar als een soort schrijver mee. Maar en dat maakt het Joods, want. Dat... Nee, dat zijn, ja, dat maakt de, de, de keuze om, op, uh, om, op, op, om te kiezen uh, om uh, op, op, op zo'n moment dit medium in de eerste instantie te kiezen, dat is in ieder geval een keuze die, die, het, uh, die het mede tot een, tot een, tot een, Joods, tot een Joods boek maakt. Ja, dat durf ik wel hard op te zeggen. Als je kijkt naar de verdrijving van de Joden in Spanje in 1492, daar zijn door de Joden zelf chronieken over geschreven, de bronnen die we daarover hebben. Als je kijkt naar, naar, naar andere vormen van vervolging, daar is altijd ook door de Joden zelf heel uitgebreid op gereflecteerd en dat is ook weer in de vorm gegaan van woorden. Er is altijd, het is uiteindelijk een, een, een Traditie die, die in de, de schriftelijke en in de mondelingen bespreken, discussiëren, discussie stellen van alles waar je van alle omstandigheden waar je waar je in bevindt, van alle dingen die zich voordoen in een praktisch ouds leven, uh, die, die daarin altijd het, het verbale zoekt. Ja, maar het, ik vind het lijkt me wel heel lastig om een dagboek te schrijven zonder woorden. Dus dan, dan is ieder nou ja, kijk, als je, kijk, er zijn honderden dagboeken. Want als je over je eigen situatie schrijft... dat zijn ook andere mensen die in de oorlogsdagboeken hebben bijgehouden... die waren niet-Joods... Niet schreven wel over een, uh, ja, de situatie waarin ze in zaten. Die situatie was misschien minder schijnend, maar... Ja, en dan kijk, wat hier natuurlijk, wat, wat natuurlijk met, met, met, met die... er zijn ook heel veel Joodse oorlogdagboeken... die niet, die niet de kwaliteit hebben... en zeker niet de, de renommee hebben van, van, de, ja. van de dagboeken van Anne Frank... De, uh, dus, dus, maar wat, wat hier natuurlijk het, het bijzondere is... dat is ook die, die, het feit dat het hier een jong meisje betreft... dat op een, op een intellectueel en ook, ja. ook literair gezien... Het is mooi geschreven. relatief zo hoog niveau. Ik denk ook, dat, overigens heb ik me afgevraagd... of niet een deel van datgene wat wij inmiddels als, als heel mooi geschreven zien... Misschien ook niet gewoon het volg is van het feit dat het Nederlands van de jaren 40 ja. is en niet, meer van, en niet meer van nu. En dat de kinderen toen ander onderwijs kregen misschien. En, uh... Nou ja, dat, dat dan breekt, breekt me de me ja, ja, ja, de de niet <laughs> over. Maar, de, maar, maar kijk, het is ja, een. Het, dat is denk ik waar, ja. Maar ik had dat, ik had dat, dat, dat suggestieve verhaal van Oors wel nodig om het die Joodse literatuur in te praten. Maar dus wat hij vertelde over het discussiëren... en het ja. woordgebruik van Joden. Ja, en, en daar speelt ook... dat is hier, en dat is met altijd Frank niet relevant... maar daar speelt ook de Joodse humor een rol in. Als je honderd geassimileerde Joden vraagt... naar wat ze... Wat wat geassimileerde Joden zijn. Ja, de Joden die zich, die, die zich eigenlijk volledig hebben aangepast... Aan, aan, aan, de, aan, de, aan de maatschappelijke omgeving waarin ze verkeren. Die zich in 10 gevallen helemaal niet meer aan de Joodse wetten houden. Geen koosje huishouding hebben. Als je die vraagt wat hun Joodse identiteit uitmaakt... dan beginnen ze je iets te vertellen. Dan vertellen ze Joodse mop. En, dat is taal. Dat zijn verhalen. Hmm. Dat, dat zijn, dus de, het, het Seinfeld, uh, Croucher Marx... Uh, ik heb wel eens geprobeerd om in de films van de Marx Brothers... bijvoorbeeld iets Joods te vinden, bijna niks. Terwijl iedereen herkent ze als Joodse komieken. Er staan twee, drie grappen in tien films... die echt Joods van karakter zijn. Iedereen herkent ze als Joodse komieken. Waarom? Omdat ze een bepaalde manier van argumenteren hebben. Een bepaalde manier van, van, van discussiëren hebben. Ook een bepaalde mate van zelfspot. Uh, gebrek aan respect voor, voor, voor feiten uh, die, die wel heel specifiek is voor een die niet, die niet exclusief is voor Joden, maar die in zijn omvang en in, in de mate waarin ze zich manifesteren, ook in zo'n dagboek van Anne Frank maar ook in allerlei andere Joodse uh, teksten uh, ja, wel, wel bijzonder wordt ja. we gaan straks even praten of niet even, we gaan straks praten over uh, Joodse boeken in het algemeen, waar je je mee bezig houdt het is ook een mooie nog een derde mooi boek ligt hier op tafel. Twee keer een boek met Anne Frank, maar je hebt ook een heel ander mooi boek meegenomen. Dat heeft met jouw werk te maken. Dat doen we straks. Uh, eerst de muziek die je hebt meegenomen. Wat is dat? Je hebt vrij veel meegenomen. Hè? Want ook een tweede ja. uur gaan we muziek drijven. Ja, ja goed, dat is de, de, de ijdelheid van de muziekliefhebber die, uh, die, het, uh, die, die mij in de greep kreeg uh, daarbij... Uh, ...daadkrachtig bijgestaan door uh, muziekliefhebbende kinderen. Uh, ja, ik, ik, ik ben een grote jazzliefhebber. En, uh, en ik leef, uh, ik leef met, met, ja, vrijwel permanent met jazzmuziek op mijn hoofd... ...als ik sport, als ik werk, als ik, uh, als ik de kans krijg. En wat ik nu mee, het eerste dat ik meegenomen heb... ...is een, een nummer van een man die... die van, ...eigenlijk van twee, van twee helden. Ik heb op een gegeven moment, ik ben, ik ben 51, ik heb... Uh, ik geloof me 42, besloten dat het tijd was voor, uh, voor helden en voor idolen. En uh, er is een, een, een Amerikaanse jazzsaxofonist, James Carter, die in dit geval samenspeelt met uh, Marcus Miller, een grote bassist. Die, uh, ja, dus is muziek die, die zoals we een vriend altijd noemen, die onder mijn huid komt. En dat, dat is voor mij een beetje het criterium van, uh, ik ga veel naar jazzconcerten, het komt lang niet altijd onder mijn huid. Maar als het onder mijn huid komt, word ik er wel heel gelukkig van. En hoe heet het stuk dat ze nu gaan spelen? Dit is uh, Three Juices. Dat is een, uh, een, een beetje een samenspel tussen de basgitaar van Marcus Miller en de Sax van uh, James Carter. Mm -hmm. Stripsteen. Muziek waar Emiel Schrijver heel enthousiast van wordt. De muziek die onder zijn huis, huid kruipt. kruipt. En uh, waar hij nog meer enthousiast van wordt... dat, is, uh, dat zijn oude Joodse boeken. Hè. Hij is hoogleraar, uh, bijzonder hoogleraar geschiedenis van het Joodse boek. En daarnaast ook conservator van de bibliotheca Rosentaliana, waar ik nog nooit van gehoord had eerlijk gezegd. Uh, van de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Zij vergeten. Ja, daar hierna vergeet het nooit meer. Maar ja, wat voor boeken vallen daar nou onder? Want we hebben het nu net over Anne Frank gehad. Maar, maar het gaat over het algemeen over veel oudere boeken... waar jij je mee bezig houdt. Ja, nou kijk, de, de, de eigenlijk, eigenlijke vakgebied... Je kan zeggen, de, de, de, de oudste Joodse documentaire bronnen die we hebben... dat zijn afgezien van wat, wat oude papieren. zou zijn de Doduser-rollen. Maar de Dodus-rollen worden over het algemeen niet... omdat ze zoveel zo ouder zijn. Ze zijn... Uh, over het algemeen niet, niet direct bij de algemene geschiedenis van het Joodse boek gerekend, waar ik me mee bezighoud. Omdat het een andere vorm heeft. Het zijn rollen. Het Jooddom heeft natuurlijk altijd boekrollen gehad. Maar het, ik, ik bestudeer codices, dus gebonden boeken. Die, uh, die, die, nou, dat is een vorm die pas, pas in de 5e, 6e, 7e eeuw uh, ontstaan is. Als, als boek van het. Dus voor die tijd had je alleen maar rollen. De dozerol dat is ook een aparte groep onderzoekers die zich daarmee bezighouden. Dat is een ander verhaal. Maar. Joodse, Joodse boeken die zijn dat is in, in de tijd waarin. Dat is in, in de vroege middeleeuwen. zijn dat altijd Hebreeuwse boeken. In het Hebreuze of in het Aramees geschreven boeken. En de vroegste boeken die we hebben zijn uit de vroege tiende eeuw. En voor die tijd hebben we niks. Dus van de vijfde en zesde eeuw is niks nee, bewaard gebleven. Dat, is, nou ja, dat heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat ze misschien wel niet bestaan hebben, omdat het Jodendom al een later aan bij Anne Frank. Het Jodendom is een, heeft een heel groot gedeelte van, van zijn Joodse kennis heel lang mondeling overgedragen. De Talmoed is in de 5e, 6e eeuw geschreven. Uh, de talmoed is uh, of in een vierde, vijfde eeuw geschreven, moet ik zeggen. En de, maar de eerste manuscripten die we hebben zijn uit het elfdeel. eeuw. En tot die tijd is het helemaal niet onwaarschijnlijk dat een heel groot gedeelte daarvan fragmentarisch en, en gedeeltelijk ook, uh, ook mondeling is, uh, is overgeleverd. En die Talmoed is op zichzelf ook al een neerslag van mondelinge overlevering. Dus er is een hele sterke mondelinge traditie. Dingen zijn natuurlijk kapot gegaan, zijn verloren gegaan. Maar het is heel waarschijnlijk dat er voor de voor de tiende eeuw eigenlijk ook niet, negende tiende eeuw eigenlijk ook niet heel veel was. Ja, en dan gaat het de hele middeleeuwen door. Er zijn, er zijn uh, duizenden, vele duizenden handschriften uit de middeleeuwse En waar gingen die boeken dan zoal over? Alle vroege boeken die we hebben zijn allemaal Bijbels. Dus ze zijn allemaal teksten van het Oude, de teksten van het oude Testament. Fragmenten of, of grotere teksten van het Oude Testament. Maar in de loop van de tiende eeuw zie je steeds meer gebeden op boeken opkomen. Grammatica's. Uh, dat is de tijd dat de Joden langzamerhand in de, steeds nadrukkelijk contact kregen met hun, uh, hun Arabische omgeving. En dan gaan ze zich met grammatica bezighouden. In de loop van de 11e, 12e eeuw dat is ook eigenlijk al. Wat met de grammatica, de grammatica van het Hebreeuws. Grammatica van het Hebreeuws. Geënt op de grammatica van het Arabisch. Dus met het. Met het begrippenapparaat dat ze Hebreeuws en Arabisch zijn. Maar gaat ze dan de taal ook veranderen? Nee, ze gaan de taal bestuderen. Ja. En bestuderen primair de Bijbelse taal. Maar er is ook, er is ook een, middeleeuwse poëzie, een enorme levende, levendige middeleeuwse poëzie. Waar, waar alles wat je kan bedenken aan thema's in aan de orde komt. Dus de, de ja, dat de, is dan Joodse middeleeuwse poëzie? Ja, dus Hebreeuwse middeleeuwse poëzie. Die, die uh, loopt van hele hoofdse uh, bespiegelingen over, over uh, de... de ...onbereikbare vrouw, tot, tot uitgesproken erotische poëzie... Tot, ...tot hele religieus geïnspireerde poëzie. Alles wat dus het hele, hele spectrum van, van wat je in de poëzie zou verwachten... ...is in de middeleeuwse Joodse poëzie. Er zijn herdichtingen van de, van de goddelijke komedie van Dante in het hebrews Over de reis door hemel en hel. Dus het is een hele rijke literatuur. Er is een hele grote groep van die boeken, zijn gewoon gebedenboeken. Dat zijn gebruiksboeken die. Iedere Ieder Jood heeft toch tenminste een gebedenboek en een wetboek nodig om zich. of niet iedere Jood, maar iedere Joodse gemeente heeft al een aantal gebedenboeken en een aantal wetboeken nodig. om zich intensief bezig te kunnen houden met de Joodse gebruik in de middeleeuwen. En een bibliotheken in die tijd bestonden tien boeken. Dat waren geen, dat is geen, waren geen volle boekenkasten. Uh, en. Uh, Althans, privébureautheken. En, en ja, eigenlijk het hele spectrum van de, van de Joodse literatuur is in die Middeleuze. of van de, van de letteren is in die Middeleuze Joodse literatuur wel voorhanden. Maar als het dan voornamelijk uh, Bijbels zijn, hein, waarin of Bijbelboeken, waarin onderscheiden ze zich dan van elkaar? Wat valt daar wat aan te bestuderen? Nou ja, zijn, er zijn verschillende tradities van, van, de, van het Oude Testament. Uh, verschillende manieren om de Hebreuze tekst, die een consonante tekst is. Te, van en Foucault, tekst? Een vobraaltekst? Sorry, een medeklinkertekst is, om die van klinkers te voorzien. Het Hebraeus alfabet is een medeklinkeralfabet. En, en je op basis van de, van de kennis van, van die taal... Uh, voeg, je daar, uh, voeg je daar de klinkers rondomheen. En uh, de, voor het tekst van het Oude Testament... is dat tot, tot in het minimaalste detail vastgelegd... hoe je dat hebt uit te spreken. En er is een systeem van puntjes en streepjes... om het Hebraeus heen ontwikkeld, dat, uh, waar... waar honderden verschillen in voorkomen... afhankelijk van de vraag of iets in het toenmalige Palestina. in het, laten we zeggen, Babylonië... dus in de Irikes omgeving gemaakt is... of, of veel later in, in Spanje. En er zitten alle mogelijke detailverschillen. dom is geobsedeerd geweest door... of ja, eigenlijk nog steeds... ik bedoel het niet zo negatief als geobsedeerd klinkt... maar de emotie die erbij hoort is dezelfde. Hij is geobsedeerd door, door een, een, een perfecte overdracht... Van die tekst die een heilige positie heeft toegekend gekregen binnen de gemeente. Maar als, de gemeente als, jij, de als jij een oud boek in de handen krijgt, van vele eeuwen oud, dan kun je zien waar het vandaan komt. In ja, welk deel dat, van de wereld het geschreven is. Dat gaat vaak over. Ja, uh, het grappige is dat naarmate je dit langer doet, uh, dat je daar minder zeker over wordt, omdat je steeds meer uitzonderingen gezien hebt. Oh. Uh, dus uh, ik zou waarschijnlijk tien jaar geleden, met, met, met meer zelfvertrouwen over ieder boek zeggen waar het vandaan kwam dan nu. Uh, omdat ik weet dat, dat, een, dat er altijd ook 10% gebakken lucht bij dat soort uh, uh, inschattingen zit. Je, ben, je ziet vaak, maar ja, ik heb uh, weet ik veel, duizenden Hebreeuze manuscripten gezien. En uh, heel veel van die manuscripten hebben achterin een tekst waarin staat waar ze geschreven zijn en wanneer. Oh. En als ze dat niet hebben, dan kun je al vergelijkend met wat je weet, ergens achter in je, in je hersenen... Zie je vaak, weet je vaak intuïtief al meteen waar het vandaan komt... maar moet je heel gedetailleerd het materiaal gebruiken... wat voor type pekkement, wat voor type schrift... wat voor krulletjes aan letters, wat voor lineeringstechnieken... wat voor, wat voor uh, manieren om ervoor te zorgen dat je twee kantlijnen hebt... dat, dat zijn de dingen waarmee je werkelijk leert... en waarmee je werkelijk ook, ook redelijk zeker kan vaststellen... waar iets vandaan komt. Maar die intuïtie is... Net zo belangrijk. Waarom is het eigenlijk allemaal belangrijk om te weten? Ja, dan nou kijk. De, uh, een neef van mij heeft ooit eens gezegd. toen ik zelf worstelde met de vraag. of het nou allemaal zo zinnig was wat ik deed. een jaar of 25 <lacht> geleden. Nou, ben ik benieuwd. Uh, heeft, hij, heeft hij ooit eens tegen. Het was een, een Canadees die zei tegen me. ach ja, wat jij doet. heeft een intrinsieke waarde voor onze samenleving. Dat betekent niks, maar ik, ik heb daar jaren. jaren mee uit de voeten <lacht> gekund. Het is een, het, ik, ik denk dat. en dat vind ik wel. Ik denk dat een beschaafde samenleving. Uh, er belang bij heeft dat een aantal mensen zich, zich bekommert om dat erfgoed. En ook zich oninhoudelijk bekommert om dat erfgoed. Ik denk ook dat het van belang... Kijk, Ik denk ook dat het van belang is. Dit zijn getuigenissen van, van Joods leven. Nu hebben we het over de middeleeuwen, maar mijn eigenlijke vakgebied is later. Dus de 17e, ja. 18e eeuw. Uh, maar... Uh, dat, dat we er belang mee hebben, dat we die dingen goed bewaren. En dat we proberen om te begrijpen in welke omgeving dat soort boeken gebruikt werden. Want wat hebben, gebruikt ze, werden. wat hebben ze ons te vertellen? Als je wat leert over die boeken, wat leer je dan over de tijd, over de cultuur? Ik, wat mij, wat mij fascineert. Ik heb, ik heb twee weken geleden, of zo, een, een, tweeënhalf weken geleden, een lezing gegeven in, in, in, in Colombia, in New York. Over de censuur van Joodse boeken. Dat is een fenomeen in de 16e eeuw, waarbij, uh, waarbij de. Inquisitie in Italië, zich als uit vanuit vanuit het verzet uh, tegen alles wat ketters was, niet alleen maar joden, dus geen anti, niet per se een antisemitische maatregel. Uh, het, het gesprek is aangegaan, maar natuurlijk wel een dwingend gesprek is aangegaan met de Joodse producenten van boeken, om en met de Joodse eigenaren van boeken en met de Joodse gebruikers van boeken in Italië, dus midden van de 16e eeuw, uh, om. ...elementen in die teksten die in die teksten voorkwamen... ...die, die antichristelijk waren... ...om die daaruit weg te laten. En de, de christenen zijn, zijn gaan ingrijpen in de, in de Joodse teksten... ...hebben bepaalde teksten uit de gebeden bijvoorbeeld... ...die, die zij opvatten als negatief over het christendom... ...hebben ze laten weghalen... ...en in ruil daarvoor mochten de Joden de rest van de literatuur wel uh, bewaren. Dus daar zie je een, een hele sterke... ...daar zie je wat het betekent om een religieuze minderheid te zijn... ...in een dwingende... De religieuze meerderheid. Maar wat voor antichristelijke elementen zaten daarin dan? Oh, dat, dat is heel plat. Het, het, het, het cynische is dat, dat de. de degenen die daar op zoek waren, waren eigenlijk vooral de, de... dat waren vooral gedoopte joden die in dienst van de inquisitie... Oh ja? Dat is... het, het gesprek die waren de strengste. Ja, dat waren die, ja die waren het die waren ergste. En die... Er uh, wordt bijvoorbeeld gezegd, als er, als er sprake is van Rome... dan bedoelen ze eigenlijk de christenen. Als er in een Hebreeuwse tekst Edom staat... een van de, van de Bijbelse rijken van de boze echte, dan bedoelen ze eigenlijk de christenen. Als het woordje gooi, wat in het Hebreeuws volk betekent... maar wat ook de negatieve connotatie heeft van... wat negatieve betekenis heeft van de andere volken... Ja, dan, zo, dan, moet, je, dan mag, moet je het woordje gooi. Veranderen. Uh, ja, ja, ja. Want dan, dan gaat het, ook al staat het er niet, dan gaat het toch over christenen. Ja, en dus als, je, als je dat ziet in die boeken, dan leer je ook heel veel over die gewoon, tijd. En, en Die iets. werden gewoon doorgestreept. En ja. daar stond de handtekening van zo'n sensor onder. En die joden moesten voor, die moesten ook alle boeken die ze al hadden, moesten laten censureren. Er zijn geen boeken uit het 16e eeuws, 17e eeuwse Italië waar geen handtekeningen van sensoren in voorkomen. Ja. En die Joden moesten daarvoor betalen voor die dienstverlening. Nou, dat zegt wel iets over de manier waarop ze. Maar, daar zaten, maar tegelijkertijd ook iets over de manier waarop ze toch samenleefden. Ja. Even over uh, al die uh, Joodse boeken in Nederland. Want uh, nou ja, de, de oudst uh, nog functionerende Joodse bibliotheek, daar was het, Het Schaim. In de Portugese synagoge in Amsterdam. Uh, je, hebt zelf die, of je bent conservator van die bibliotheca Rosenthaliana. Dus er zijn heel veel Joodse boeken in Nederland. Okay, Amsterdam was een. Uh, het bijzondere aan SGIM is dat het, dat het ook al vanaf de, de, het moment dat, of eigenlijk al vanaf de vroege zevent, in de, ik geloof 1631 uit mijn hoofd, uh, de bibliotheek is van het Rabijnse van de Portugese Joodse gemeente. Dus die bibliotheek die is daar altijd geweest. Ja. De bibliotheek Rosenthaljan is in de late 19e, 1980 uh, als, als privébibliotheek van een Duitse verzamelaar aan de stad Amsterdam geschonken, dankbaar, in dankbaarheid aanvaard en, en tot. Misschien wel de grootste Joodse collectie op het Europese vasteland geworden. Omdat het gegroeid is in 130 jaar tijd van, van 6000 boeken van die, Duitser naar, van die Duitse rabbijn... naar 120, 130.000 boeken die we nu hebben. Maar hoe komt dat dan? Dat het in Nederland nou, is Amsterdam tof, Amsterdam al, was een was Nee, Amsterdam was een, een, een, in de 17e eeuw eigenlijk het centrum van de Hebreeuwse boekproductie. Dus er is in, in Amsterdam in de Gouden Eeuw... een collega van mij in de, bij de bibliotheek die beweert de laatste tijd steeds uitbundiger en steeds nadrukkelijker... dat de echte revolutie die plaatsgevonden heeft... en het echte exportproduct van, van Amsterdam in de Gouden Eeuw... was niet... Uh het, het, het echte het, het belang voor, de, voor, de, voor het buitenlandse handel... maar ook voor de ontwikkeling was de boekdruk in Amsterdam. De boekproductie in Amsterdam. En dat is eigenlijk, als je het aantal drukkers in Amsterdam ziet... misschien wel veel belangrijker geweest... dan die buitenlandse handel bijvoorbeeld die er gedreven is. Dus het was een onderdeel van alle boeken die... Ja, Amsterd, Amsterdamse joden die, die, die zijn daar in de 17e eeuw terechtgekomen, Die zijn Hebreeuwse en ook andere Joodse boeken in andere talen gaan produceren... die zijn ze gaan drukken. Maar ze zijn ze ook met de hand blijven schrijven. Polemische teksten, polemieken met, met, met de christenen. De Joden die in de 17e... eeuw in Amsterdam zaten, die maakten deel uit... Van die, van die welvaart. Dus daar is die basis gelegd voor ja, wat er en, nu nog steeds... En dat was echt het, het harde centrum... van de... Van de, de boekdruk uh, Joodse, boek, Joodse boekproductie in die tijd. Ja, en daarom is het ook niet zo gek dat alleen in Amsterdam... een bijzonder hoogleraar geschiedenis ja. van het Joodse boek is. Uh, dat, dat is dus een bijzondere leerstoel. Die, uh, en en uh, daarvoor is meneer Brakinski van belang. En daar heb jij een collectie gemaakt van zijn werk, van zijn boeken ook. Daar gaan we het straks uh, iets na één ook nog even over hebben... voordat we naar de bellers gaan. En mensen die willen bellen, die kunnen uh, jou uh, vragen stellen... over wat, wat je dit uur of deze drie kwartier verteld hebt... Maar wij hebben ook een vraag voor onze luisteraars. En uh, dat, dat is het dan: waarschijnlijk gaat het over boeken die later geschreven zijn, maar je weet het nooit. Uh, de vraag is: wat is uw favoriete boek en wat typeert volgens u een Joods boek? 081121 is het telefoonnummer. Casaluna.ncrv.nl is het mailadres. En hekje Casaluna hebben wij voor de twitteraars. Dus wat is uw favoriete Joodse boek en wat typeert een Joods boek en waarom spreekt het u aan? Daar gaan we het straks over hebben met Emiel Schrijver.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 Op dezelfde etage. Mm. Uh, u werkt op het ogenblik op het Sociaal Wetenschappelijk Bureau. Ja. Maar uh, u hebt psychologie gestudeerd. Ja. Dat dus vond u niks? Nee. Ik vond het eigenlijk wat dikdoenerij. Ze doen daar maar wat. Mm. En het werk dat u nu doet...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 Maar ik zie dat het een kreeft is. Ze dus op dezelfde dag jij als ik. Ik ben een steenbok. Daarvan zeggen ze dat ze vroegwijs, ernstig en gesloten zijn. <lacht> dat klopt altijd. Ja. Zal ik dan nu maar Riefeld halen? Is ze er al? Ze zit hiernaast bij Lien. Haal het er maar. U uh, uh, kunt komen. Riefeld. Elshout. Wij kennen elkaar al. Gaat u zitten.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 Maar dat is waarschijnlijk geen instrument. Is het schottenhoofd een instrument? Ja. Uh, voor ons is het een instrument. Het is een instrument. Uh, kun je een melodie noteren? Natuurlijk. Ook van een ongescholde zanger? Ik zou niet weten waarom niet. Dat kun je toch corrigeren? Ja, ik keek haar zo vriendelijk aan. Uh, en? Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken... dat ik de rest van mijn leven tegen dat Lombroso hoofd moet aankijken. Nee... Uh, het probleem is dat zij en Batelier de enige van de vijf sollicitanten zijn... die als bijvak muzikologie hebben gehaald. Als we dat niet nemen, moeten we nieuwe advertenties zetten. Ja. Uh, als we Batelier niet hadden, zou het geen probleem zijn. Dan uh, zou ik dat niet nemen. Maar met Batelier krijgen we iemand... die een uh, stabiliserende invloed op de afdeling kan hebben...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 Doctoraalscriptie. Daar had zich geen enkel belang bij. In ieder geval, niet dat wij weten. Je, je moet er nog maar eens over nadenken. Als je het niet doet, dan uh, zetten we een nieuwe advertentie. Nee, laten we haar maar nemen. Die, uh, die trekzak geeft voor mij eigenlijk wel de doorslag. En dat strottenhoofd. Ja, dat uh, strottenhoofd ook. Die bedrieger, die komt nooit weer.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 Dus je hebt niets meer te doen, je verveelt je. Zo is het. Nou, dan heb ik nog wel een werkje voor je. Dat hoeft dus niet meer, dat heb ik nu gevonden. W wat, zijn, wat zijn het voor problemen? Eh, Box bijvoorbeeld, die wil weten of er iets over banditisme in staat. Hij slaat het er op. Onder bandiet niets, onder banditisme niets, onder misdadiger.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 Ja, die is hier. Het is voor jou. Met koning? Met ko. Cool. <laughs> Jij zou eigenlijk een piepertje moeten hebben. Vraag er eens in. Een. VJ heeft er ook okay een voor als hij op het terrein is. Ko, uh, even wachten, dan zet ik je over op mijn eigen toestel. Met meller. Ad, onder de witte knop zit Cassis. Zou je hem even willen overnemen? Ik kom eraan. Hm? Daar komt hij. Ko, daar ben ik.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 Noteer me maar. Hartstikke leuk. Uh, ik vraag me erop. Nou, je hoort nog van me, goed? Uitstekend. Dag, Ko. Dag. Het Bureau. Naar de roman van Jehe Voskuil in de regie van Peter Ten Uyl, Met Krijn Ter Braak als Maarten Koning. Voor alle informatie en podcast, hoorspel hetbureau.nl.